Dit is Doran Negens met het NOS-journaal. De regering van Amerika komt binnen een paar dagen met een nieuw verbod op het boren naar olie op zee. Dat zei de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Salazar. Naar aanleiding van een uitspraak van een Amerikaanse rechtbank. De rechter vernietigde gisteren een tijdelijk verbod van president Obama op het boren naar olie op zee. De rechter stelde offshore bedrijven in het gelijk, die hadden het boorverbod aangevochten. ...omdat de economische gevolgen te groot zouden zijn. Door het verbod zijn 33 booreilanden stil komen liggen. Obama wil dat er een half jaar niet op grote diepte naar olie wordt geboord... ...naar aanleiding van de olieroop in de Golf van Mexico. Sinds het ongeluk met een booreiland dat gebruikt wordt door oliemaatschappij BP... komen al twee maanden dagelijks miljoen liters nieuwe olie in zee. In Hargen aan Zee in Noord-Holland zijn kort na middernacht twee mannen omgekomen nadat de auto waarin ze zaten van de Hofbosse zeewering was gerold. Dat is de zeedijk ten noorden van Skorrel. De auto sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand bij Hargen terecht. Drie andere inzittenden raakten gewond, van één ernstig. De politie vermoedt dat de auto met hoge snelheid heeft gereden in Rome zijn de oudstbekende bekende afbeeldingen van de apostelen Petrus, Paulus, Johannes en Andreas ontdekt. Ze kwamen aan het licht nadat restaurateurs een kalklaag hadden verwijderd van een al lang bekende muurschildering. De muurschildering is van rond 400 na Christus. Petrus, Johannes en Andreas worden volgens de Bijbel tot de twaalf oorspronkelijke apostelen of leerlingen van Jezus. Paulus bekeerde zich na links dood tot het Christendom, en wordt in de kerk wel als apostel beschouwd. Het weer vannacht alleen wat sluier, temperatuur daalt naar 9 graden. overdag zonnig, 20 graden aan zee en 25 graden in het zuiden en oosten van het land. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon zee. Zandvoort en de Dit is de zomer van ZFM. Met nu, CFM in de ochtend.